De Duitse ambassadeur is op 4 mei niet bij de nationale herdenking op de Dam. In de NPS-serie De Oorlog zei ambassadeur Loijver... dat er geen beletsel meer is om hem uit te nodigen... omdat de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland sterk zijn verbeterd. In een gezamenlijke verklaring zeggen de ambassadeur en het Nationaal Comité 4 en 5 mei nu dat er sprake is van een misverstand. De herdenking op de Dam heeft een nationaal karakter en daarom worden er geen officiële buitenlandse vertegenwoordigers uitgenodigd. Op persoonlijke titel is iedereen op 4 mei in Amsterdam welkom, schrijft het Nationaal Comité op de website.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 De problemen werden toen veroorzaakt door sneeuw op de trein en grote temperatuurverschillen tussen de tunnel en erbuiten. Ook vanochtend verliep de verbinding niet vlekkeloos. Een passagiersterrein met 240 reizigers zat twee uur vast in de kanaaltunnel door een technisch defect. Veel ernstige ziekenhuisinfecties zijn eenvoudig te voorkomen door behandeling met een antibiotica zalf. De infectie wordt vaak niet veroorzaakt door het ziekenhuis, maar door de patiënt zelf. Een op de drie mensen draagt permanent een stafylokokkenbacterie in de neusholte. Tijdens een operatie kan die bacterie leiden tot gevaarlijke complicaties. In 60% van de gevallen is de infectie eenvoudig te voorkomen, blijkt uit een Nederlands onderzoek. Volgens de onderzoeker kunnen jaarlijks honderden levens worden gered als er extra wordt gecontroleerd.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 Het nieuwe jaar en we knallen meteen binnen met twee stoner. -plotten. Zo overstuur. Allereerst Dem Crooked Vultures met Scambag blues, en dat was Kaius, de oude Queens of the Stones met Demon Cleaner van het Album Welcome to the Sky. Mag ik nu eindelijk mijn scheur open trekken? Eindelijk, dames en heren. Het, ah, nieuw heerlijk. het nieuwe jaar is begonnen. Ja. Hoe ben jij de jaarwisseling doorgekomen? Minno? ja Dat is zo, wel erg lekker zo, ja. metal, Met metal muziek ja, ja. Uh, Goed, goed ja? het, was een, het was weer een uh, langdurig feestje helaas Oh ja, bij ja. jou in de Brede-Rode straat Of uh, ergens nou, anders Ik woon al een tijdje niet meer in de Brede-Rode straat Maar <laughs> ja. in Arnhem in Haarlem. Ja. Oh dus bij, uh, bij je vrienden al daar al vrienden al daar in ja. de kroeg. Uh, met uh, heel veel gasten van scouting. Helemaal goed. Helemaal goed. En jouw auto nieuw, was dat wat? Nou, mijn auto nieuw was op een Wadden-eiland. Zoals zo vaak. Tenminste, het is uh, nu de, twee, uh, de derde keer dat, uh, dat we dat gedaan hebben. Dus uh, het was wel heel erg uh, bijzonder. Ik ben ook even al mijn Amelandse vrienden die ik tenminste ken uh, even af geweest. Ik heb ze allemaal gezien, allemaal gesproken. Dus uh, het was uh, helemaal goed. Behalve dan uh, de sneeuw die er uh, viel. Want uh, ja, je ja. zit toch op een gegeven moment. Hè? Huh? Ja, die, uh, komt hij niet bij een uh, awb man uh, vandaan? <laughs> dus, maar goed, uh, wat wou ik erbij zeggen? Dat, uh, dat ik uh, met het, met het uh, verhaal van, van sneeuw en dat soort dingen... Ja, leuk. Sneeuw. Ja, het, dan, het, het uh, moet je nog, sneeuw. Dan moet je op een gegeven moment uh, nog eens een keer terug. En het was uh, dinsdag toch wel een beetje... Uh, Rustig rijden op de rechterbaan helft in plaats van de linker. Want de linker, daar zaten nog wat sneeuwresten op de A7 en de A31, dus... Goed, Marcus, wat heb jij gedaan op nieuw? Marcus! Geen zak. Geen zak. Dames en heren, Marcus ik is heb... ook weer in 2010 erbij. Woe! Ja, ja. Yeah. Ja, Maar, maar, maar uh, kan ik dat, uh, waar kan ik uit om concluderen? Heb je dan ook echt geen zak ik, gedaan? Uh, ik heb thuis gezeten, er werd ja. geen vuurwerk afgestoken, ja. uh, bijna de hele straat was er niet. Het was uh, zaaien. Oh. Ik heb die dag nog wel gewerkt, uh, heel erg lang gewerkt. Uitgestorven was het dus. Ja. Het mm -hmm. ja. zou zomaar kunnen, natuurlijk. <laughs> Goed. U. Nou, we hebben er weer een uur bij vandaag. We hebben een uur die, erbij. De directie heeft uh, besloten. Even programma opgaven. <laughs> zo, we pakken even programma erbij, want we hebben weer een vol boek. Ja. Eerste ding wat erop staat is Nilia. Nee, dit gaat helaas niet door. Ze, zitten, ja, ze zijn door het weer gestrand helaas. Ze komen in maart komen ze live in de studio. Anders hadden we hier een hartstikke mooi live beentje om deze eerste uitzending van dit jaar te openen. Ja, maar maar dat, helaas. Maar dat is niet erg, want voor de mensen die geïnteresseerd zijn in uh, kwekken over muziek of over muziek maken... Volgende week hebben we Toby in de studio van Bring on the Bloodshed. Inderdaad. Dus dan kunnen we gewoon vooral verder. En die week daarna hebben we display in de uitzending. En in maart kan ik je vertellen, of in maart of in februari gaan wij op bezoek bij de winnaar van de Rob Act Award Ronde 2. En waar jij helemaal gek van bent. Ik moet je zeggen, ik heb de opnames van de tweede voorronde gewoon teruggeluisterd. En daar gaan we straks in het derde uur nog een keer de aandacht aan besteden. Um, de twee echt in het oog springende bands waren voor mij Klopje Popje en Ethereal, dat, uh, de winnaars dus. Nou, het verbaast ook uh, niemand dat uh, Ethereal, uh, wat ik al zeg, die waren de winnaars. En Klopje Popje was runner-up, dus dat betekent dat ze in de herkansing nog een keer uh, misschien uh, in de eindstrijd terecht kunnen komen. En wat ik toch, toch een beetje bijzonder vond. Vond ik het brein. Dat kwam uit die ruimte. Dat vond ik wel zo'n. Uh, vond ik wel toch wel gaaf eigenlijk. De manier waarop zij muziek maakte. Het, uh, het heeft hier en daar nog wel eens wat. Uh... Vooral, hij is piraat. Hij is piraat. Dat vond ik zo'n geweldig nummer. Dat, uh, <laughs> dat, dat, de, uh, voor mij moeten we die, geloof ik, nog straks in het de derde uur nog een keer gaan draaien. Dat, uh, maar allereerst gaan we keiharde muziek draaien. We gaan yep. het eerste harde plaatje van 2010 draaien. En daarna, welke band is weer bij elkaar? Na twaalf jaar in een soort van slaap te hebben gezeten. Dat hoor je straks bij Alternative FM. Maar eerst, hier is Pantera met Walk. <middels> Dit was Soundgarden met het, hun epos. Black Hole Sun uit 1995 alweer. Ze zijn weer bij elkaar. Soundgarden is na twaalf jaar pauze... zijn ze weer bij elkaar gekomen om te gaan knallen in 2009, 2010. Ja, ja, want we zijn alweer een jaar verder. Ja, Lastig ik... is dat altijd hè? als je rond de jaarwisseling zit. In 2009, nee, zijn we zijn wel in 2010 inmiddels. Maar goed, maakt niet uit. We hebben alweer een heel decennium op zitten... als het gaat om uh, muziek tussen 2000 en 2009... Inderdaad, we gaan toch weer naar even naar Soundgarden, want daar heb ik toch meer, veel meer over te vertellen. Ja. Soms ben jij echt een draak in, dan probeer je een verhaal te vertellen. En dan pak je één klein dingetje ja, wat ik zeg. En dan, dan ga je helemaal de andere kant op. Nee, ja, dat mag niet uit. Soundgarden was uh, uh, in de tijd dat uh, de grunge heel erg populair wordt. Jullie kennen de grunge natuurlijk wel van Nirvana en uh, Pearl Jam. En wie zegt, uh, wie kent Alice in Chains niet en de vroegere tool. Nou, daar hoorde dus uh, Soundgarden ook bij, en Chris Cornell, de zanger, die is, uh, is er ge eigenlijk eruit gestapt in 1997, ja. is daarna verder gaan met de Rage Against the Machine leden, is Audio -slave. dan... Audioslave. Inderdaad, Audioslave gestart. Dat ging uh, ook uit elkaar uh, een pakweg drie jaar geleden, en toen begon hij een solo-carrière en toen heeft hij mijn een draak van een nummer afgeleverd, die Chris Cornell. <laughs> Toen dacht hij toch maar van, zullen we toch maar weer die hele band bij elkaar stoppen? Nou, ik denk, ik, ja, ik denk dat het wel een geval is van, ja. ja, dit werkt niet. Laten we weer teruggaan naar wat wel werkt. Ja, en dat is uh, Soundgarden. Dat denk ik dus ook, want dat speelt altijd bij dit soort mensen een rol. Want je hebt het over audiosleven en over racing kids Machine... om dan toch even een klein zijstapje te maken weer. Uh, ja, kijk, die jongens uh, hebben er ook, waren er op een gegeven moment ook achter van... Nou, uh, laten we toch maar weer gewoon een beetje in de oude setting maar weer eens wat doen. Dus uh, ik heb ook begrepen dat die jongens bij elkaar zijn. Dus met Sek de La Rocha. Dus uh, dat zou, uh, zou nog wel wat worden. Dus. En Alice in Chains is erbij. bij elkaar. Ook bij elkaar, Alles ja. komt terug. Ja. Eventjes voor, de, voor, uh, uh, voor het beeld. Dit is dus Chris Cornell. Met, ja, hij heeft zijn afgelopen album helemaal door Timbaland, de hip-hop producer, ja. laten produceren. Mag, Mag, Mag ik even? En wat krijg je dan? Krijg je dan een beetje een popiopiopi goede stem slash kutmuziek? Huh? Ja? Kutmuziek. Dit, dit? Dit heeft hij geproduceerd. Oeh, het, en. Je gaat toch niet met begin... Justin Timberland uh, Nee. Of Justin Timberlake. Timberlake begint, begint een beetje hetzelfde als Enya. Ja, inderdaad, ja. Nou, geef hem maar de vlakspoeler, uh, Menno. want het is helemaal niks. Kijk, uh, over, met... over, over Soundgarden gesproken. Ik heb een album waar, uh, waar dat nummer Spoonmen op staat. Dat vind ik ook zo'n akelig goed nummer van, uh, van mag, SoundCloud. Mag ik dan ook een preview laten horen? Preview? Ja, weet je, ik krijg zo'n cd'tje in mijn hand geduwd door een collega van mij. En ik luister daar net een beetje naar. En dat klinkt ongeveer zo: dit. Dus ik denk dat is misschien voor zo wel leuk om te draaien. Inderdaad, en ik ga ik, de naam ik, om niet. Ik weet niet wat het is, joh. <hij <hij> <hij> <hij> ik zo, zoals, hier... zoals ze dat ook bij de, bij de, uh, ja, bij de, bij de intro van Klopje Poppie hebben gedaan. Hè. Er was er één, zo'n muziekmanier uh, die daarvoor doorgeleerd had. Waarop Pepa Fies hier in de aankondiging zei: Het wordt als volgt omschreven. Kutherrie. <laughs> ja. Zoiets dus. Dus ja, ik bedoel, uh, ik, heb het niet ik heb het niet uitgevonden. Trouwens, ik uh, moet opletten op mijn woorden. Want in het huishoudelijk reglement staat dat ik geen platte taal mag gebruiken. Maar dit is in de context, jongens, dus dit mag wel. Over, plat <laughs> dus... Over platte taal gesproken. Deze ja. bent dus ook weer bij elkaar. Blink, what day you watch my age again? It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right, we started making up, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me, nobody likes you when you're 23, and I see more of these my TV shows, what the hell is it, you be like, they say I should have my edge, what's my future then, what's my future then? Time to up on me. Nobody you when you're 23. And but you What the hell is calling me? Nobody says I should average. What's my age again? What's my age again? op Alternative FM live. Vanuit 2010 alweer nog ja. de beste wensen. Ja, 2010, ja. Ik heb verder daar niks aan toe te voegen. De, nou, dus ik ben even sprakeloos, dus je mag weer verder. De en platform. daarvoor draaiden wij Blink-182, Watch My Age Again. Die zijn ook weer bij elkaar in de geruchten gaan, dat zijn nou Lowlands komen dit jaar, knallen. Is het, is het zo? Nou, dat, uh, wordt, dat wordt nog leuk dan. Inderdaad, welke bands nog meer bij elkaar moeten komen. En heel veel bands gaan bij elkaar komen. Er is alleen één band die eigenlijk weinig kans meer is dat ze bij elkaar gekomen. komen. Hoezo? En dat is het volgende plaatje dat we draaien. Dat is System of a Down. Bring your own bands. Live op de TUNNITIVM natuurlijk. Hier, donderdag. Yeah. Zeker weten, we gaan keihard weer met een volgende metalplaatje. We hebben weer een, uh, ja, een onbekend talent in deze uitzending. Hé, hey, Jeffrey. Ja, als ik het zo wil noemen, <laughs> bedankt voor het compliment. Ja, ja. we hebben het geluisterd en ik vond het eigenlijk uh, vrij briljant. Het is, wel, uh, het is wel van het plaatje hard, maar het is... Het is uh, ja. Hard, een beetje hard. Kan jij misschien... Kijk, We horen een stukje. Kan jij misschien een beetje omschrijven hoe je, hoe, je, ja, hoe je muziek een beetje in elkaar zit? Nou ja, kijk, we zijn een, een, een band, uh, we zijn iets begonnen en, en we waren nog niet echt een vaste stijl. Hmm. Toen kwam de bandnaam, Spartan, en toen dachten we van, nou ja, we hebben nou zo ontzettend gaf de bandnaam, laten we er meteen het hele thema er maar bij nemen. Dus ja, we proberen gewoon zoveel mogelijk van de oude Griekse mythologie, uh, zeg maar, qua teksten erin te stoppen. De, de ja, het, het komt vanzelf eigenlijk. Het, het probeert, we proberen toch wel zo'n authentiek uh, filmgevoel te creëren, zeg maar, wat je wat je voelt zou krijgen als je 300 zou kijken. Ja, precies. Nou, dan met onze muziek. Nou, dus een beetje, beetje à la dit. This is precies. Kijk, ik dat, dacht, dat dat we, we doen het even in sfeer. <laughs> En je probeert het dus helemaal in de Griekse mythologie te krijgen. Ik zie ook wat uh, termen, uh, uh, uh, uh, Charon, uh, natuurlijk, Solar Science, Hot Gates, ja, Biomath, ja, ja. Athena's Raph. Wanneer ja, gaan jullie optreden? Wanneer kunnen we jullie zien? Uh, nou, we zijn toevallig 18 december begonnen met, uh, met, met, met toeren, ja, met optreden. Onze eerste optreden was in de Cave, dat was een groot succes. Okay. Er zijn nu nog twee optreden staan, uh, eentje voor 15 uh, januari, volgende week uh, vrijdag, in uh, de Flinties, het jongerencentrum in Haarlem. Uh, hoeveel was dat zo ook alweer? 15 januari. Volgende week vrijdag. Volgende ja, week vrijdag. Dat is in de Vlinties ja, ja. en de Vlinties ligt ook alweer in Haarlem. Achter het station. Het ja, station, ja, ja. Kijk, voor de luisteraars. Goed, Goed. Ja, gaan, wacht, uh, oh, oh, we gaan... hebben nog een vraagje, uh, vraagje van, uh, van, van uh, Jaap. Ja, uh, ik ben Jaap Koper. Goeiedag. Ja, ja, ja, hey, hoi. Uh, ik, ik, ik heb één vraag. Want uh, jullie gaan, uh, of tenminste jij bent op weg naar Polen. Klopt, klopt. Ja, is, is, is er iets uh, wat jullie uh, als band uh, dat uh, gaan doen? Dat jullie uh, een beetje al over de grenzen aan het, uh, aan het kijken zijn? Nou, ik, uh, ik ga er toevallig heen, maar ik ga zeker weten uh, natuurlijk alles doen te promoten. We zijn bijvoorbeeld bezig met Last.fm hm? en uh, via Last.fm uh, ben ik in contact gekomen met iemand uh, uit, uit de rode die zei, dat, dat was een, een, een, een kennis van mij op Left FM, die zegt van, uh, nou, uh, ja ik hoop dat jullie hier een beetje een keertje in de buurt komen spelen. Dus uh, ik was meteen gaan kijken. Nou, ik was meteen een optreden uitgekomen. Yeah. En uh, nou ja, dat gaan we dus ook doen. Uh, ik ben bezig met contacten in, in Polen en dat soort dingen allemaal. Want we, we merken wel dat de muziek heel erg aanslaat. Yeah. En, en ja, dus, dus het enige wat wij eigenlijk hoeven te doen is zorgen dat we dat we een kunnen, zeg maar. Dat we, dat we een optreden kunnen doen in een kroegje ergens. En dat het voor ons dan rendabel is om er te fietsen. Maar uh, ik heb nog één vraag, waar, ja? kunnen, uh, waar, kunnen, jullie, uh, waar kunnen ze uh, jullie vinden? Want ik zie dat jullie al een Hives hebben, dus ik uh, ga ja. mij uh, al aanmelden als vriend bij jullie. Dat oh, is, okay. één. Dat, is leuk, hoor. dat is altijd dat is leuk, leuk. maar uh, waar, kunnen ze, waar kunnen ze nog meer zijn? Nou ja, spartanmetal.hives.nl dus. Mm -hmm. uh, we hebben een website die uh, is nog onder constructie, uh, dat is uh, www.spartan-metal.com ja. En we zitten op myspace natuurlijk, myspace.com slash Ja we waren aardig wat Spartans en zo, dat een beetje een lange URL's geworden. En ehm... Um, ja, Blast.fm, als, als we mensen op Spartans zoeken op Blast.fm, dan komen ze ons ook tegen. Oké, okay, dan, dan we, heb ik nog een vraag. We alle nummers ook uh, beluisteren. Ja, en da dat is, wat is de connectie tussen uh, die mafklapper genaamd Lucas die dat cd'tje aan mij gaf op het werk en jou? Ja, ja, ja. Ja, ja ik dacht al via Lucas uh, hoorde ik je al binnenkomen, zeg maar. Uh, Lucas is onze webdesigner. En uh, hij, heeft hij maakt onze flyers bijvoorbeeld. Hij heeft ons geholpen met, uh, met alle design eigenlijk wat we hebben. En hij is toevallig ook het broertje van de drummer. <laughs> Kijk, en om af nou te... weet ik eindelijk hoe die cd's hier terechtkomen. En om af te sluiten gaan we zo'n plaatje van je draaien. We gaan Charon uh, uh, uh, draaien, de eerste van jullie cd. Hey, maar ja. eerst sluiten we af met een kreet een, een, uh, van alle Spartans. En dat is... Wat your breakfast We've got... Dit was dus die band Spartan. Dat, uh, dat is dus degene waar we net over hebben gesproken. Spartan is de, is de band uh, van... Dan moet ik even nadenken, want, de, want die tekst die heb ik even niet. Uh, Spartan is de band van Jeffrey. Jeffrey die is onderweg naar... Uh, ...naar Polen samen. Nou, of dat nou met de hele band is, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar de band bestaat verder uit uh, Tom Brons, Mike van Beckham... Nick van Beuzecom, Pieter Vink en natuurlijk Jeffrey Rademakers. En ze komen dus hier uit de buurt. En zoals uh, gezegd uh, gaan ze binnenkort een optreden doen bij Flinties in, uh, in Haarlem. Fijn dat uh, onze vriend Menno er ook weer is. Want uh, <laughs> alle muziek die komt uh, uit, die, uh, uit die mooie toverdoos uh, van hem. Dus dat... Dat is de reden waarom. Uh, het is dus een beetje behoorlijk uh, Dutch Power Death Metal. Zo uh, wordt het omschreven. Nou ja, als je naar de flinties gaat, uh, dan zul je dat uh, wel merken. Dus januari, het is 15 vlak... januari. Makkelijk bereikbaar. Ja, is ook makkelijk Bij bereikbaar. En, en ik moet ik erbij zeggen, 15 januari wordt wel een moeilijke keuze hoor jongens. Want op 15 januari is ook namelijk de derde voorronde van de Rob Agda woordjes. Dus volgende week vrijdag uh, lekker met z'n allen naar de flinties. Of naar het patronaat. Patronaat. Menno. Dan denk ik. Wat gaan wij doen? Want uh, je zit uh, aandachtig uh, te kijken of er nog iets uh, is of wat dan ook. We gaan weer een oude band draaien. van oh, More er... Arabian Phenom Disco oh, yeah. dat komt van vrug, slogan we care a lot. Yeah! Getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, dream of the day when it comes around and it's tucked away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come like to life when I see your ghost. Then I'm done, done. All of the next one.